Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag, topberaad FNV over pensioenen. Eerder overlast van eikenprocessierups. Een huisarts is telefonisch slecht bereikbaar. Vanmiddag zon- en wolkenvelden met verspreid over het land een aantal buien. Daarbij zo kans op onweer. Het wordt 19 graden aan zee en zo'n 27 graden in het oosten van het land. Morgen opnieuw wat buien, 19 tot 25 graden. De dagen daarna wordt het minder warm. Tot beraad bij vakcentrale FNV vanmiddag. En wel over de pensioenen. Binnen de federatie zijn ze het er niet over eens... wat de inzet moet zijn bij het overleg met de werkgevers en het kabinet... over een nieuw pensioenstelsel. Bart Kamphuis gaat zometeen na dat overleg. Maar nu is hij aangeschoven hier aan tafel, Bart. Ja. Um, waar gaat het over? Waarover zijn ze het niet eens binnen de FNV? Het gaat over uh, wat de inzet is van de vakcentrale bij het overleg met uh, de werkgevers en de kabinetten... als het gaat over dat nieuwe pensioenstelsel. Uh, binnen de FNV-vakfederatie heb je één hele grote bond, de FNV-bondgenoten, 480.000 leden bijna. En zij zitten op het spoor van, je moet uh, bij het vaststellen van je pensioen moet je eigenlijk al vrij vroeg vaststellen... welk bedrag je zeker krijgt uitgekeerd...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 Die, waar je dan op hoopt, die heb je juist nodig om voor inflatie te kunnen corrigeren. Want je weet, als je nu een bedrag zeker stelt, uh, dan uh, weet je niet hoeveel over 30 jaar je daarmee kunt kopen. Dus bondgenoten willen minder risico ja. nemen. Die, die zeggen gewoon van, de lat moet vrij hoog liggen. Nou, risico, ja. Misschien kun je het, kunnen we het even met een voorbeeld duidelijk maken. Ja. Stel, uh, jij hebt over 30 jaar, is, is er voor jou duizend euro beschikbaar aan pensioen. Ja. Dan kun je zeggen van, uh, we, we zeggen nu al, dat de dat, achthonderd euro voor jou, dat je die gewoon krijgt uitgekeerd. Dan blijft het 200 euro over om mee te beleggen... om uh, de, de, de inflatie die er dan heerst... Hein, want jouw geld is dan veel minder waard geworden dan, nu, dan het nu waard is... om die te kunnen compenseren. Ja. Indexeren, zoals dat heet. Maar je kunt ook zeggen van nou van die 1000 euro die voor jou beschikbaar is, leggen we 700 of 600 vast, dus minder. Maar dan blijft er veel meer geld over om eigenlijk weer geld mee te verdienen. Ja. Want iedereen weet ook dat gewoon het geld op zich. Je moet geld verdienen om de inflatie te kunnen corrigeren. En dus het is, eigenlijk is het, ja, het is echt een principiële richtingenstrijd die ja. op dit moment binnen de federatie, de grote federatie FNV heerst. Ja. Ja. En, en, en lopen mensen dan ook nog uh, gevaar voor hun baan? Mensen in de top, ik denk dan aan uh, mevrouw Jongerius bijvoorbeeld. Nou, ik denk, kijk, op, op dit moment niet, denk ik, hoor. Uh, het, wat wel het geval is, is dat binnen die grote het, het grote lid binnen de FNV Bondgenoten dat daar eigenlijk uh, wel een paar uh, kaderleden, machtige leden uh, zich openlijk hebben gekeerd tegen Jongerius. Die zeggen van, ja, Jongerius moet uh, weg. Maar de voorzitter van FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk, heeft al gezegd: ik ga het niet op de man spelen. Het gaat om de inhoud. Ons plan moet gewoon doorgedrukt worden. Het gaat niet om de positie van Jongerius. Ja, of Jongerius uh, daarvoor uh, daarin meegaat of niet. Uh, en tot in hoeverre zij daar zelf consequent is. Dat, dat is allemaal op dit moment niet duidelijk. Maar waarschijnlijk over enkele uren weten we daar veel meer over. Jij springt in de auto en uh, gaat daar luisteren. Dan horen we vanmiddag uh, na half vijf meer van jou. dank je dankjewel. Defensie maakt haast met de megabezuinigingen. Vandaag uh, al worden tanks, en mijnenjagers en helikopters... buitendienst gesteld op de luchtmachtbasis Gilserijen. Zijn dat 14 Cougar transporthelies. Die worden verkocht en het personeel moet op een andere functie hopen. Volgens ons gevoel begraven we een beetje onze functie vandaag. Ja, het is hele raar sfeer vandaag. In een hangar op luchtmachtbasis Gilserijen. Een beetje ongeloof en daardoor boosheid. Hoe kunnen ze dat in godsnaam uh, ontstrikken? Tussen twee Cougar-helikopters... Die niet meer gaan vliegen. Ja, het is eigenlijk een verschrikkelijke ellende. En rondom die helikopters staat het personeel, de monteurs. Het is toch ons beestje en alles wat die helikopters deden. Wij gingen met die helikopters mee om ze te onderhouden. Dus zeker kan je dat vertroetelen wel noemen, ja. En in overal de piloten. Dat is absolu absoluut mijn lievelingskindje, ja, ja, ja, ja. Het is waar je hart ligt. Er zal wat moeten gebeuren, dat is wel duidelijk. Ja, en op dit moment worden wij geraakt, ja, dat is natuurlijk crew. Maar ja, dat is voor iedereen die zijn werk verliest. Nu zal iedereen het heel erg jammer vinden dat juist zijn onderdeel eruit gaat... en zijn onderdeel juist heel belangrijk vinden, toch? Dat is wel zo. Alleen uh, de, de stap die nu wordt genomen om tanks weg te doen... Uh, is pijnlijk, maar vind ik begrijpelijker... ...dan op nu uh, een heli's eruit te waar terwijl je die zo dringend nodig hebt. Transporthelikopters zijn net het product wat volgens mij altijd nodig is. Niet alleen uh, uitzendingen, Afghanistan uh, zijn we natuurlijk geweest, maar ook binnen Nederland. De brandbestrijding, hè, dat is veel in het nieuws geweest. Maar wij kunnen ook werken met eenheden binnen uh, Defensie. Daar trainen we ook veel mee, tot nu dan. Mensen zijn boos en vooral onbegrip is er. Hè? Want uh, waarom moet je dit nu doen? En wordt de JSF doorgedrukt, bij wijze van? Dat is ook weer zo'n vraag. Je hebt niet slecht gepresteerd, je hebt niks verkeerds gedaan. En toch wordt alles wat je ontnomen wat je had eventjes. En uh, ja, dan ben je uiteraard even boos. Wel beseft iedereen zich terdege dat dat Defensie zo ook niet langer door kon gaan. En dat we dus daadwerkelijk ergens moesten bezuinigen. En... Waar dat ook zou vallen hè, en waar het ook allemaal gevallen is, dat doet altijd pijn. En dat is altijd zuur. Nou, op dit moment weten we alleen dat we vanmiddag te horen krijgen wat uh, per individu gebeuren gaat. Je hebt geen idee wat je over een paar maanden doet? Geen idee. Natuurlijk wel vrij specialistisch werk, een Cougar vliegen. Ja, en daarom is het dus ook niet zo gemakkelijk en eenvoudig om zomaar iets anders te vinden. Wij kunnen heel goed piloteuren, maar daar hield het dan wel, wel mee op. Een reportage vanuit Gilze-Rijen van Matthijs van de Wiel.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 En onder de doden een jongen van 12. In hoeverre die berichten allemaal kloppen, is weer niet na te gaan. Want buitenlandse journalisten mogen Syrië niet in. Dit is het nos journaal, Het dooralt Meegens. Patiënten vinden dat huisartsen telefonisch moeilijk te bereiken zijn. Blijkt uit een onderzoek van het NIVEL. Het Nederlands Instituut Onderzoek van de Gezondheidszorg. Onderzoeker Margreet Rijtsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Rijtsma, uh, hoezo vinden patiënten het lastig om de huisarts te bereiken? Uh, nou we hebben aan de patiënten die meededen aan ons onderzoek gevraagd... Van of zij de telefonische bereikbaarheid van de huisartsen een probleem vinden. En uh, ruim 30 bijna een derde, geeft aan uh, dat het inderdaad een uh, probleem is. Krijgen ze dan niemand te pakken? Nou, 7 uh, van de ondervraagden kreeg bij de laatste belpoging uh, niemand uh, te pakken. En 60 van de ondervraagde patiënten die kreeg uh, bij de eerste belpoging contact... Dus dat betekent dat 40% niet bij de eerste belpoging uh, contact krijgt. En die 40% die niet meteen contact krijgt met de, met de huisarts, wat, uh, wat doet hij in zo'n geval? Een, een deel van de patiënten belt uh, de spoedlijn. Een ja. deel belt de 112. En een deel wacht tot de huisarts zijn post open is. Dus uh, ja, ze gaan ook uh, dingen doen, uh, ook als ze bellen voor niets, spoed oproepen, van we denken van ja, is dat nodig... Uh, maar de patiënt wil kennelijk snel contact. Laten we zeggen, binnen een minuut moet er iemand aan de lijn zijn. Ja, dat is ook iets wat we vinden. IGZ heeft als uh, norm gesteld. Uh, binnen twee minuten bij nietspoed oproepen. En wij hebben aan de patiënten gevraagd: van, uh, wat zou u nu een acceptabele wachttijd vinden? En dan zien we dat uh, 56% van de ondervraagde mensen. eigenlijk binnen één minuut uh, gebeld. Uh, uh, contact hebben met de huisartsenpraktijk. Dus daar zit, daar zit het, de kern van het probleem dan? Ja. Uh... Nou, eigenlijk wel. Want er is zo'n soort discrepantie tussen. Uh, ja, wat huisartsen aan telefonisch bereikbaarheid uh, kunnen bieden op dit moment, of bieden op dit moment. Ja. Uh, namelijk die norm van binnen twee minuten. Ja. En de patiënt die heeft andere verwachtingen. Omdat een groot deel van de patiënten aangeeft, namelijk 56% van nou ik wil eigenlijk gewoon binnen één minuut te woord gestaan worden. Ja. Dus hoe lossen we, uh, ja, daar hoe... er zit er gewoon een verschil tussen uh, ja. Ja, wat de huisarts uh, nu doet en wat de patiënt uh, wil. Hoe lossen we dat op? Ja, dat vind ik zelf erg lastig. Ik denk dat het gewoon van belang is dat, dat de huisarts probeert uh, zo goed mogelijk uh, telefonisch bereikbaar te zijn. Uh, een ander deel van de oplossing zou hem ook kunnen zitten in uh, ja, dat de huisarts helder naar de patiënt toe communiceert... wat de patiënt uh, kan verwachten aan telefonische bereikbaarheid van de huisarts. Margreet Reisma van het Niveau, dank u wel. In Japan wordt de kerncentrale in Hamaoka tijdelijk stilgelegd. eigenaar van de centrale geeft daarmee gehoor aan een vraag van de Japanse regering...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 De eikenprocessie rups, daar is die weer, veroorzaakt dit jaar eerder problemen dan vorig jaar. Door het mooie weer kregen eiken half april al bladeren en de groenbeheerders waren daar niet op ingesteld. Voor de bestrijding van de rups wordt een bacterie op bomen gespoten, maar op veel plaatsen was dat nog niet gebeurd. Dat kan voor omwonenden vervelende gevolgen hebben, zegt boomverzorger Henry Kuppen. Nou, dit jaar zullen die mensen eerder overlast ervaren. Normaal gesproken heb jij pas eind mei zo'n beetje dat de eerste overlast van mensen ontstaat. En nu zal het echt eerder zijn dat ze overlast kunnen ervaren. Dat zal, deze week zou dat al kunnen ontstaan. De eerste vier maanden van dit jaar is de filedruk voor ze afgenomen. Dat is de lengte van de files maal de duur. Volgens de verkeersinformatiedienst daalde de filedruk vergeleken met vorig jaar met bijna 17 procent.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 Prince brak in de jaren tachtig door als uh, muzikant. Later werkte hij samen met uh, allerlei jazzgrootheden. En het idee om drie nachten achter elkaar op North Sea Jazz in Rotterdam te spelen... komt van hemzelf, zegt de organisatie. Sport. Voetballer Nuri Sahin speelt komend seizoen voor Real Madrid. De oud-middenvelder van Feyenoord komt over van de Duitse kampioen Borussia Dortmund. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid. De Turkse international ondertekende in Madrid een contract voor zes jaar. Daans Liepen heeft nog steeds kans om zich te kwalificeren voor het WK tafeltennis in Rotterdam. In de kwalificatieronde versloeg hij de Fransman Thério. Enkele talenten van de mannenploeg overleefden de kwalificaties voor het WK niet. Hageraad Terluun, de Vries en Wai Lung Chung liepen allemaal in de groepsfase tegen een nederlaag op. En in de playoffs van de Amerikaanse basketbalcompetitie is titelverdediger L.A. Lakers uitgeschakeld door de Dallas Mavericks. Met de uitschakeling komt er ook een einde aan de carrière van Phil Jackson, de coach van de meeste NBA-titels. Zes keer met de Chicago Bulls en vijf keer werd die kampioen, die Phil Jackson, met de L.A. Lakers. Dan hebben we verkeersinformatie. Bij de AWB Kees Kwaks, goedemiddag. Goedemiddag, Dorald. Vier op de A15, gooi hem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Del en Geldermalsen, twee kilometer. Er wordt een zoap of cleaner ingezet om een oliespoor op te ruimen. Daarom is de rechte rijst ook dicht. Nog één keer de hoofdpunten. Topberaad vanmiddag bij de FNV over de pensioenen. Defensie maakt haast met de bezuinigingen. Vandaag worden tanks, mijnenjagers en helikopters buitendienst gesteld. En patiënten vinden dat huisartsen telefonisch moeilijk bereikbaar zijn. <tieden> Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Het is uh, 12 over 1. Zometeen opnieuw de collega's van de NCRV met het vervolg van lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Over de hypotheekrente-aftrek mogen we het deze kabinetsperiode niet meer hebben. Maar over de hypotheekrente zelf dan. Hoe kan het eigenlijk dat die in ons land veel hoger is dan bijvoorbeeld in België en Duitsland? Zometeen het antwoord. Deel 1 van het Radiodagboek van Bertine Friesekop, Die voor de NOS-commentator is bij het WK Tafeltennis. Dat wordt in ons land gehouden, zoals u weet. Maar behalve dat is ze ook het baasje van. Nio <truid> Nio! Straks naar stand.nl en daarin gaat het over het zwarte schaap van de eurozone. Het min of meer failliete Griekenland. De rest van Europa is verdeeld over wat er nu moet gebeuren. Er zijn er die vinden dat de Griekse regering nog meer moet bezuinigen. Er zijn er ook die pleiten voor versoepeling van de leenvoorwaarden. Dus dat Griekenland langer de tijd krijgt om terug te betalen. Nederland vindt het eerste. De Grieken hebben de overheidsfinanciën uit de klauwen laten lopen, zeggen Rutte en Jan Kees de Jager... En die moeten de rommel nu zelf ook maar opruimen. Wat vindt u? Onze stelling, Griekenland moet langer de tijd krijgen om de schulden af te lossen. Bent u daarmee eens en ze sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. De hypotheekrente in Nederland is procenten hoger dan in de omliggende landen. Ook het percentage van Euribor, daar waar banken zelf hun geld lenen, ligt al jaren bijna 2% lager dan de rente die de banken hier rekenen aan consumenten. En dus vraagt Lund zich vandaag af waarom is de Nederlandse hypotheekrente zo hoog vergeleken met andere landen. Ik praat erover met Hans Ludo van Mierlo. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent voormalig bankier bij onder meer ING. De Rabobank hebt u gewerkt en u was ook nog bij de Nederlandse Vereniging van Banken betrokken. Kortom, iemand die recht van spreken heeft. Waarop baseren banken hoe hoog de rente is die zij rekenen voor een hypotheek? Oei, dat, dat is meteen een moeilijke vraag om binnen te komen. Uh, het hangt af van de prijs waarvoor ze zelf het geld krijgen. Het hangt af van de kosten die ze maken. Het hangt af van het risico wat ze verwachten. En dat leidt tot een eindprijs voor de hypotheek. Maar ik begrijp dat die tarieven van die Euribor, die ik net al even noemde, ook meetellen. Uh, mee ja, u, u praat over Euribor. En Euribor is een bedrag waarvoor banken geld lenen aan elkaar. Iedere ochtend om 11 uur wordt zo'n bedrag vastgesteld. Het is niet ergens maar... dat er een hoofdkantoor van Euribor is. Nee, en het is ook niet zo dat er maar één Euribor-tarief is. Er zijn vijftien verschillende Euribor-tarieven... want afhankelijk van hoe lang je het geld wil lenen van andere banken... wordt dat tarief bepaald. Dus je kan niet zeggen het is hoger dan Euribor. Je zou eigenlijk moeten kijken, geld voor één jaar geleend, wat kost dat? Geld voor vijf jaar geleend, en voor tien jaar geleend, en voor twintig jaar geleend. Maar banken die baseren nu beteken niet alleen op geld... wat ze van andere banken hebben geleend. Uh, gebruiken ook geld wat ze van spaarders hebben, en ze moeten ook veel geld kopen op de kapitaalmarkt. En al dat geld heeft een andere looptijd en een andere prijs. Dus vertellen, wij vergelijken het met Euribor, dat is niet helemaal logisch. Dan ben je appels met peren aan het vergelijken. Nou, kijk, dat is wel mooi dat u hier zit als deskundige, want bedoel, dat, dat wisten wij allemaal niet. Uh, dus u legt ons dat nauwkeurig uit. Maar dan nog, uh, bedoel, ook die andere Europese landen hebben daarmee te maken. En dan constateer ik aan het eind van de rit dat, dat wij meer uh, betalen dan, uh, dan bijvoorbeeld in België en Duitsland. Ja, dat is een goede, dat is een goede waarneming. Uh, wij, de hypotheekrente in Nederland is, is hoger dan in België en Duitsland, bijvoorbeeld, om maar dicht in de buurt te blijven. Maar dat komt omdat de situatie in Nederland ook anders is dan in België en Duitsland. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, wat anders is bij ons, is dat mensen veel geld steken in pensioenen en veel geld steken in levensverzekeringen. En dat betekent dat ze relatief minder sparen. Dat betekent dat banken om spaarders te uh, verleiden om toch te gaan sparen... een hogere rente moeten betalen. En dat betekent ook dat banken veel meer geld moeten aankopen... op de kapitaalmarkt dan in onze buurlanden. Dus er, nou is een, is een, er is een link met de spaarrente dus eigenlijk? Ja, er is zeker ook een link met de spaarrente. En het is interessant dat iedereen nu opmerkt... dat de kosten van de hypotheek in Nederland uh, hoger zijn dan in de buurlanden... Maar ik hoor niemand zeggen dat de spaarrente in Nederland hoger is dan in de buurlanden. En dat is wel het geval. Ja, nee, toen ik, toen ik ja toen ik als ik nog even mag, ja. uh, Toen ik vanochtend hier naartoe ging, dacht ik: zoek het even op op de site van de Europese Centrale Bank. En daar heb ik gezien dat de gemiddelde rente voor één jaar. dat is altijd afhankelijk welke tijdsperiode dat je vergelijkt. maar uh, de rente voor één jaar in België is 0,87 procent. In Duitsland is die op dit moment 1,18. En in Nederland is die 2,5. Dat zijn enorme verschillen. Ja. Dat betekent dat Nederlandse banken hun spaarders veel meer vergoeden. En dat de kostprijs van hun geld voor hypotheken dus ook uh, hoger is. Ja. Waarom is dat trouwens, dat, dat, dat wij dan uh, een hogere spaarrente geven? Wij geven een hogere spaarrente omdat we klanten moeten verleiden... om hun geld uh, bij de bank te brengen. Ja. En... Uh, ja, dat, dat is wat in Nederland de kostprijs is van geld. Wij, uh, wij kunnen ook geld proberen op de kapitaalmarkt te kopen, maar dat is vrij duur. In Nederland hebben wij altijd, omdat we ook hoge hypotheken hebben... bij relatief weinig spaargeld, onze uh, hypotheken als pakketjes verkocht aan beleggers. En dan kwam er weer geld binnen waarmee wij uh, onze hypotheken konden financieren... Ja. Die pakketjes die hebben een buitengewoon slechte naam gekregen... omdat daar in Amerika iets vreselijk mee fout wou, gedaan heeft. Ik net zeggen, dat waren die bewuste uh, pakketjes... waar heel veel over uh, te doen is geweest... en waar heel veel gevolgen van uh, zijn gekomen. Ja. ja, die pakketjes in Amerika dat waren op een gegeven moment flutpakketjes. De Nederlandse hypotheken waren heel solide... maar toch vertrouwt men ook die Nederlandse pakketjes niet meer zo. Dus Nederlandse banken die geld willen aantrekken voor hypotheken... en daarmee bestaande, daarvoor bestaande hypotheken verkopen... die krijgen dat geldt alleen tegen een hele hoge prijs. En omdat het geld op de kapitaalmarkt heel duur is... gaan de Nederlandse banken proberen spaarders te verleiden... van kom jij dan maar met je geld bij mij... maar dan moeten wij toch een vrij hoge rente betalen. Mm. Te Terwijl ik toch eigenlijk altijd dacht dat, het, dat, dat, dat laten we zeggen, de hypotheek... Eh, het uithangbord was van de, van de bank om klanten binnen te halen... en dat ze dan vanzelf ook wel hun spaarrekening daar zouden openen. Ja, dat is zo. Er was, er was jarenlang geen veiliger product om klanten te te verkopen dan een hypotheek, want je had altijd een huis als zekerheid. En bovendien, als je klant eenmaal een huis had, kon je veel verkopen. Dat leidde ertoe dat banken hun uiterste best deden... om mensen als hypotheekklant te krijgen. Maar dat betekende ook dat ze zo zwaar gingen concurreren... dat ze twee jaar geleden eigenlijk geen cent meer verdienden aan hypotheken. Nou, overdrijf ik een, overdrijf ik een heel klein beetje. Maar om het, om het in juiste proportie te zetten... Tien jaar geleden had men een rentemarge tussen de kosten van het geld... en de kosten van een hypotheek van anderhalf procent. En die was twee jaar geleden teruggelopen tot 0,3, 0,4 procent. En dat was gevaarlijk laag. En wat er op dit moment gebeurt, is dat men in Nederland weer tot normale rentemarges komt. Dat banken richting anderhalf procent weer verdienen tussen de prijs van het geld innemen... En de prijs van het ja. geld uitzetten. Dus dat, dat heeft men wel goed opgemerkt. als men zegt: ja, we vinden het toch wel een beetje. Uh, verdacht ja. hoog, die, die, uh, die, die, die hypotheekrente in Nederland. Ja. Maar even, even zeg maar samenvattend: is het zo dat, dat vroeger. was het zo dat je eigenlijk als klant. via de hypotheek binnen werd gehaald bij een, bij een, bij een bank. En nu is dat meer via de, spaar, uh, de, de aantrekkelijke spaarrentes? Ja, ja. ja, en nu is, er, nu is de rente, spaarrente op dit moment overal relatief laag, maar u, u mag erop rekenen... dat de komende 1, 2, 3 jaar... er een grote concurrentie gaat ontstaan in de spaarmarkt... en dat mensen die geld hebben... Uh, ja. mooie rentes zullen gaan ontvangen voor hun geld. Ja. Er, er is één ding wat ik nog niet uh, genoemd heb... wat een verklaring zou kunnen zijn voor de hoge rente. Dat, dat zal u misschien toch wel interesseren, meneer Van den Berg. Er waren een aantal Nederlandse banken knap in de problemen... een paar jaar geleden. En die hebben ontzettend veel geld gekregen van de overheid ja. in de vorm van steun of leningen... en een enkele banken zelfs helemaal eigendom geworden van de staat. ABN, OMRO, SNS, ING. Zo is dat. dat. Ja. En, en die banken die kregen daarbij de opdracht... om niet al te concurrerend hun tarieven neer te zetten. Want als je nou over eind gehouden wordt met geld van de overheid... en je gaat dan de banken die geen steun hebben gehad... beconcurreren, omdat je dat nu eindelijk kan permitteren... dat vond men niet eerlijk... En als er nou drie grote publieksbanken zijn in Nederland... die niet mee mogen concurreren... dan mag je aannemen dat de vierde bank de neiging niet zal hebben... om de scherpste tarieven neer te zetten. En die vierde bank is de Rabobank. Uh -huh. En de Rabobank is altijd een beetje solide bank geweest. Die heeft niet alleen behoorlijke producten tegen behoorlijke tarieven... maar die doen ook veel aan de nazorg en de voorwaarden van hun product... Dus de Rabobank is dit op, op dit moment een beetje de marktleider. Die bepaalt de tarieven. En de andere banken die moeten daar ook een beetje uh, uh, hun oren ja. naar laten hangen, zal ik maar zeggen. Maar wij... Er is wat weinig concurrentie. De buitenlandse ja. partijen zijn weg en de binnenlandse partijen concurreren nauwelijks. Ja. En, en hebben nog een extra probleem. Wij moeten onze, de banken moeten hun potten gaan vullen. Want er komen nieuwe eisen aan de financiële gezondheid van banken. En de Nederlandse banken voldoen nog niet aan de hoge eisen... die in de loop van de komende vijf jaar worden ingevoerd. En dat betekent dat de banken, waar ze maar kunnen... proberen iets te verdienen om de potten te vullen. En dat is ook op hypotheken. Maar eigenlijk... dus er, is, ja, er zijn dus veel verklaringen waarom die hypotheekrente... Uh, en eigenlijk zegt u dus, als die, die staatssteun uh, weer terugbetaald is... en ik, ik geloof dat uh, hmm. sommige van die banken zijn al aardig op streek daarmee... Uh, dan, dan ontstaat voor ons de klanten weer een, een, een betere situatie... want dan kunnen ze veel meer met elkaar gaan concurreren... en dat zullen we ook in die percentages merken. Dat, dat, dat gaat iets uh, verschil maken. Blijft nog dat in Nederland wij ver in pensioenen hebben zitten... en in levensverzekeringen, dus dat er wat minder spaargeld is... en dat we het in het buitenland moeten kopen. En, en dat zal het altijd nog een beetje duur houden... En alle banken die zullen nog heel lang hun potten moeten vullen... om een beetje financieel gezond te worden. Dus ja, er gaat wel iets verbeteren op het gebied van hypotheektarieven. Maar uh, dat, zal, dat zal marginaal zijn. Ja. Overigens hebben we het over de kosten van tarieven. Als, als de rente überhaupt omhoog gaat... dan gaan de hypotheektarieven natuurlijk ook enorm omhoog. Als we praten over de hoogte van de hypotheektarieven in dit gesprek... hebben we het steeds gehad over het verschil tussen de kosten... En het uitlenen. Mm -hmm. Maar dat hele verhaal dat kan als een brug omhoog gaan. Als een hefbrug omhoog gaan. Als de rente omhoog gaat. En het verhaal kan hier omlaag gaan als de rente wat lager wordt. Ja. Wij hadden dus, dus steeds over het verschil tussen inkoop en... En uitzetten van de rente. Ja. uitzetten uh, van de hypotheek. Ja, nou, we, we, het is goed dat we u even gesproken hebben, kortom, want uh, we, we weten er wat meer van. En u zegt heel terecht: van ja, oké, okay, de hypotheekrente is dan wel uh, uh, misschien wat hoger, maar uh, we horen nooit iemand over de spaarrente en uh, die is uh, ook uh, hoog. Maar dan in het voordeel oh. van de klant in dit geval. Zo staat meneer Van der ja. Deur. Hartelijk dank voor de uitleg. Hans Ludo van Wierlo, voormalig bankier bij onder meer ING. Bij de Rabo heeft hij gewerkt en ook bij de Nederlandse Vereniging van Banken. En de conclusie moet dus zijn, de rente die Nederlandse banken rekenen is hoog... maar voor de stabiliteit van banken wel verstandig op dit moment. Het Radio Dagboek. Deze week met... Bertine Vriesekoop, ambassadrice van het wereldkampioenschap tafeltennis in Rotterdam. Ja, het zijn drukke tijden voor uh, Bettine Vriesekoop. Ze is als ambassadrice van dat WK tafeltennis op en neer geweest naar China... om het toernooi daar een beetje te promoten. Ze heeft de loting verricht samen met tafeltennislegende legende Cordubuis. En ze schoof bij Studio Sport aan als uh, duider. En uh, dan zijn er nog maar de kwalificaties uh, bezig. En moet het echte WK dus nog beginnen. Ik voel me niet helemaal 100%, want ik uh, ben uh, vorige week ziek teruggekomen uit uh, China. Ik had heel hoge koorts al in het vliegtuig. En dan zit je te bibberen en dan kwam de stewardess die kwam me aanzetten met een uh, soort kruik... die ze voor me had gemaakt. Dat was heel erg lief natuurlijk, maar uh, ik uh, heb daarna een paar dagen in, in bed liggen zweten. En toen moest ik dus de, de loting verrichten. En uh, dan stond ik toch wel behoorlijk te zwabberen op mijn benen. En uh, nu komt mijn hoest een beetje los. <Klacht> ik zal je zeggen dat het dan als je een microfoon uh, zo om hebt... Uh, dan ben je ook bang om te gaan hoesten, inderdaad. Want dan denk je, dan hoort de hele zaal die, die hoort dat natuurlijk heel hard... Dus uh, nee, prettig is het niet. En uh, het geeft ook een soort benauwdheidsgevoel, ja. Nou, ben, ik ben even een uh, korte dag even vrij. Ik ben gisteravond uit Rotterdam teruggekomen. Uh, omdat ik uh, vandaag niks heb staan. En omdat ik toevallig ook deze dag net geen oppas van mijn zoon kon, uh, kon regelen. Dus uh, dat ga ik dan even gewoon uh, zelf doen. En, uh, en even een paar uurtjes gewoon uh, lekker voor mezelf hebben, ja. Dat was nogal druk de afgelopen maanden. En ik geloof dat dit de eerste vrije dag is sinds heel lang. Ja, dat is mijn hondje. Dat is Niu Niu. Niu Niet zijn Nalia? Niu Ik praat altijd Chinees met haar. En we hebben er in China gekocht. En ze luistert alleen als ik Chinees spreek. Dus het is heel grappig. Dus ik zei, waar ben je Niu, Niu Kom eens even bij me. Ze gaat wel wat op de stoel liggen hier. Ja, Niu, Niu. Ja, zijn Nali. Die bosje voedt je Ze is niet lekker, net als ik. Ze heeft vanochtend gras gegeten bij het uitlaten. Dat betekent dat er een hond misselijk is, heb ik me altijd laten vertellen. Dus ze ziet er een beetje pips uit ook. Nou, we hadden heel veel huisdieren, maar die gingen de hele tijd dood, omdat die een beetje doorgefokt waren. En toen kwamen we bij een dierenwinkel vlakbij ons huis. En daar zagen we dit hondje. En uh, mijn zoon die was er helemaal gek van. En die uh, had daar natuurlijk in het begin ook niet zoveel vriendjes. Dus ik gunde hem wel een hondje. Maar ja, is natuurlijk ook best wel veel werk, hè? Er moet altijd ook opvang voor het hondje geregeld worden. Nio-Nio! Kolaya! Ja, Kolaya! Ja. Boven op de kasten staan we twee Jaap Edens. En die heb ik gewonnen omdat ik twee keer Sportvrouw van het jaar ben geweest. Ja, en uh, daar ben ik wel uh, heel blij mee. Want... Ja, om die te krijgen, dan uh, moet je natuurlijk wel uh, echt hebben uh, laten zien... dat je een uh, bijzondere prestatie hebt geleverd. En ik heb er zelfs twee. Dus er zijn ook niet heel veel vrouwen die dat in Nederland kunnen zeggen. Hè? Dus ze hebben voor mij ook echt wel waarde. In tegenstelling tot al die bekertjes die ik uh, ook als kind heb gewonnen. Trouwens, mijn eerste bekertje heb ik nog wel. Die staat ergens in huis. Een heel klein bekertje bij de, bij de welpen die ik heb gewonnen. Maar voor de rest, nee, dat... Uh, dat, daar hoef ik allemaal me niet meer aan herinnerd te worden, hoor. En we, ik ben nu ambassadrice van het WK. Maar ik heb ook die, dat verleden van 30 jaar tafeltennis. Maar ik, het is ook niet zo dat ik me heel erg identificeer... meer met die sport en met die prestaties. Want als dat, straks dat WK is afgelopen... dan speelt tafeltennis helemaal geen rol eigenlijk in mijn leven. Dus ik probeer allemaal in het uh, moment te zijn en uh, te genieten. En uh, ja, ja hoor. <coughs> Nou, het is nog even doorzetten. En uh, toen ik uh, deze week dus met de 90-jarige Cordy... wie uh, daar op het uh, podium stond uh, in Rotterdam om die loting dus te doen... Ja, toen dacht ik, uh, nou, ik moet ook niet zeuren over een griepje... want uh, Cordy had net uh, een uh, kleine operatie achter de rug... en die stond daar gewoon op 90-jarige leeftijd. Dus uh, ja, waar zeur ik over, hè? <Klacht> Maar, uh, het radiodagboek van Bettine Friese dus de hele week terugluisteren... kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En het wordt deze week gemaakt door Anne van der Veen. De stelling zometeen in stand.nl. Griekenland moet langer de tijd krijgen om zijn schulden af te lossen. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het dan vooral weten via een van de bekende kanalen. Daarover praten we zometeen door. Eerst is hier Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal.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 Aan de WTG-informatie. Viele staat op de A15 van Gooikum naar Nijmegen. Er staat twee kilometer tussen knooppunt Deil en Geldermalsen. Daar wordt een oliespoor opgeruimd. De rechte rijstrook is dicht. Dit is radio 1. NCRV. NL. Jurgen van der Berg. We gaan het hebben over Griekenland, want dat land zak steeds dieper weg in het moeras. An article in Germany's Der Spiegel website said European finance ministers were discussing a possible Greek exit from the euro at a meeting tonight. Kijk, een land met uh, lage economische groei, lage, lage welvaart, om dat onderdeel te maken van het eurogebied, dan weet je dat je, uh, dat je heel goed op je civivo moet zijn. Je moet tijdig ingrijpen. We hebben Griekenland helemaal laten ontsporen. Als laatste hoor u hoogleraar financiële markten Arnoud Boots. Het uh, gaat opnieuw verkeerd met de financiële situatie van Griekenland. Het land staat diep in het rood. En het lijkt er niet op dat de schuld binnenkort wordt afgelost. Wordt dit een Griekse tragedie of een opretten met een goed eind? Ik praat erover met Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Harbers. Goedemiddag. We beginnen altijd met driekeuzestand.nl. U mag alleen maar kort antwoord geven, namelijk ja of nee. Hier komen ze. Met het passeren bij het overleg is Nederland in zijn hemd gezet. Ja. Jan Kees de Jager is mans genoeg om het Nederlandse standpunt over het voetlicht te krijgen. Ja. De Griekse situatie is het begin van het einde van de eurozone. Nee. Nou, u mag thuis ook meepraten, of waar u ook maar bent. De stelling, Griekenland moet langer de tijd krijgen om zijn schulden af te lossen. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Griekenland moet langer de tijd krijgen om zijn schulden af te lossen... meneer Harbers, eens of oneens? Um, ja, over deze stelling uh, ben ik het wel, uh, wel eens. Al gaat het, zoals altijd, ook weer om, om, om de voorwaarden waaronder dat uh, gaat gebeuren. Wat zou dat, wat u betreft, moeten zijn? Nou, kijk, we hebben er eigenlijk al toe besloten. Want Griekenland had leningen voor drie jaar uit dat Europese noodfonds. En uh, dat wordt nu opgerekt naar uh, zeven jaar. En wat mij betreft um, uh, zijn voorwaarden, zoals we die altijd al gesteld hebben, dat Griekenland zelf een heel strikt bezuinigingsprogramma moet, uh, moet voeren. En dat het IMF gedurende de hele looptijd uh, over de schouders mee moet kijken om te kijken of Griekenland zich aan alle afspraken houdt en of alle maatregelen wel goed worden, worden ingevoerd. Ja, maar als we dit de Grieken toestaan, dan. Portugal en Ierland straks, nou geven we ons ook maar meer tijd. Nou, Griekenland was aanvankelijk harder uh, aangepakt... want die kreeg leningen voor drie jaar. En uh, Ierland heeft van meet af aan al uh, leningen uit het noodfonds... van zeven jaar gekregen. Dus wat in wezen nu voor ligt, is dat Griekenland um, uh, dezelfde looptijd krijgt... als uh, Ierland en waarschijnlijk straks Portugal. Ja, en daar kunt u wel mee leven. Nou, dat is van alle opties die de afgelopen dagen gespeculeerd zijn... eigenlijk de enige waarvan ik denk, ja, als het echt nodig is, dat zou kunnen. Want je verlengt de looptijd, um, dat is natuurlijk ook uh, vervelend. Maar daar is nog wel mee te leven. Kijk, afwaardering van de schuld... dat vind ik echt volstrekt niet aan de, aan de orde. Want dan zet je echt een premie op slecht gedrag. Afwaardering van de, van de schuld betekent gewoon... dat ze een deel van het geld mogen houden. Dat ze niet terug hoeven te betalen. Dat ze een deel van de schuld niet uh, terug hoeven te betalen. En daar is veel over gespeculeerd uh, de afgelopen uh, dagen. Maar ja, dan ben ik bang dat de druk om daar te bezuinigen... weer uh, gaat verdwijnen. Dat willen Ierland, en Portugal uh, natuurlijk ook wel. Uh, bovendien hebben ze nog veel bezittingen. Staatsbedrijven die ze kunnen verkopen. Uh, dus ja, dat moet je eerst uh, maar eens gaan verkopen. En daarna kijken hoe je Staat. En ja, wat ik al zei, het is een, heel, een goede premie op heel slecht gedrag. Want uh, Griekenland heeft het natuurlijk zelf de afgelopen tien jaar uh, uit de hand laten lopen. Ja. Laten we even de boel een beetje op een rij zetten. Even terug naar het afgelopen weekend. Toen was er dus veel te doen over dat, dat geheime overleg hè, in Luxemburg. Uh, Griekse financiële situatie kwam daar aan de orde. Uh, onze minister, de jager, was daar niet bij. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het een slecht signaal. Kijk, onder ons zijn er natuurlijk altijd wel uh, in de politiek tussen landen. Um, maar waar de euro en Europa toch al zo onder druk staat de afgelopen maanden... is het gewoon een heel slecht signaal om dan met een paar grote lidstaten... bij elkaar uh, te, gaan, uh, te gaan zitten. Want de geruchten waren er gelijk natuurlijk. De geruchten waren, waren ja. er gelijk. Uh, uh, op Duitse websites werd al volop gespeculeerd. En dat is gewoon heel slecht. En dat, dat moet, je, moet je niet doen als toch alles al onder uh, druk staat. En bovendien, als je het al doet... Ja, Nederland is één van de zes landen in Europa met de hoogste waardering. Wij hebben dus zeg maar, de zaak het best op orde. Dan moet je uh, die zes landen, zeker Nederland, er gewoon bij uitnodigen. En dat niet achter onze rug om doen. Al was het alleen maar dat ze wat van ons kunnen leren, misschien? Um, ja, ik kan uh, heel Europa de, de strikte begrotingsregels ja. en de zoomnormen aanraden. Tegelijkertijd is het zo dat, ik bedoel, 27 lidstaten, als je die allemaal aan tafel zet, wordt het ook een kakofonie. Van, van, van heb ik jou daar, dus dat, dat schiet ook niet op, natuurlijk. Nou ja, kijk, het gebeurt iedere maand zitten alle ministers van Financiën bij elkaar. Apart daarvan zitten de ministers van Financiën van de eurozone bij elkaar, dus de landen die de euro voeren, iedere maand. En natuurlijk zal er voorafgaand aan zo'n overleg ook wel wat getelefoneerd worden, maar men spreekt elkaar dus al iedere maand. En dat overleg gaat volgens mij prima. Dat hadden ze gewoon kunnen afwachten, want volgende week is het weer. Um, Geert Wilders was er heel duidelijk over he, van de PVV. Uh, die zegt dat het is een vernedering en een schoffering is dat Nederland wordt gepasseerd... met uh, dat overleg ten aanzien van Griekenland. En uh, nou ja, hij, hij riep eigenlijk de Nederlandse regering ook maar meteen op... Uh, om te stoppen met het betalen van Nederlandse belastinggeld aan landen als Griekenland. Ja, kijk, waar, het is natuurlijk niet leuk als je, als je erbij bent. Uh, in zoverre heeft, uh, heeft hij gelijk. Ik denk dat de mensen die daar bij elkaar zijn gaan zitten, zichzelf ook wel achter de oren krabben... nu ze zien wat voor stofwolken er allemaal zijn, uh, zijn ontstaan. Om nou gelijk te zeggen, ja, we stoppen met betalen aan Griekenland. Kijk, helemaal niemand in Nederland vindt dit een fijne maatregel... dat we die drie landen, Griekenland, Ierland, Portugal, moeten helpen. Maar we doen het ook uit eigen belang. We doen het omdat die staatsschuld... Um, uh, die is in bezit van banken, pensioenfondsen hier... in Duitsland, in Engeland, uh, landen om ons heen... Ja, als als je uh, Griekenland vorig jaar door het ijs had laten vallen... dan werd, werden die staatsobligaties hier gelijk minder, uh, minder waard. En dan hadden onze banken en onze pensioenfondsen daar problemen mee gehad. En dat krijg je dus nog steeds als je nu zegt... van we laten Griekenland nu alsnog uh, uh, vallen. Ik denk niet dat de financiële instellingen in dit deel van Europa... al voldoende vet op de botten hebben... om uh, dergelijke klappen hmm. meteen weer op te vangen. Er zijn ook mensen die zeggen, we zijn daar niet uitgehoord... omdat Nederland bekend staat om zijn EU-kritische houding. Ook nou, als... niet in de laatste plaats door de PVV ingegeven. Ik denk als dat echt zo zou zijn... dan zou je Nederland zeker erbij uit moeten uh, nodigen. Uh, want je hebt uiteindelijk Nederland toch nodig... Uh, om uiteindelijk die maatregelen in te voeren. Uh, dus dat zal wel niet de reden zijn. Ik denk echt dat daar gewoon een paar grote landen hebben gedacht... van joh, we gaan eens een, keer een avondje een beetje been-op-tafel-gesprekken voeren. Uh, en dat niemand van die mensen de wijsheid heeft gehad om te bedenken... van ja, maar wat nou als dit gesprek uitkomt... Uh, hebben we dan de poppen niet aan het dansen? Nou ja, die hebben ze nu intussen. Inderdaad. Um, u zei het heel ferm van... Uh, ik vind sowieso niet dat... Dat de, de schuld moet worden kwijtgescholden. Uh, Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, we hoorden hem net ook even voorbij komen. Die zat vanochtend in het Radio 1-journaal... En die zei: Eigenlijk kunnen we daar niet omheen dat een deel van dat geld toch uh, terug, dat, dat, dat we dat niet terug hoeven te hebben. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk het dilemma waar wij als politici ook voor staan. En dat heb ik hem vanochtend ook horen, horen zeggen. Als je het doet, als je die herstructurering doet, ja, dan zet je gewoon een premie op, uh, op slecht gedrag. En bovendien. Kijk, Griekenland is pas aan het begin van zijn maatregelen om te bezuinigen en om de overheidsschuld terug te, uh, terug te dringen. Ik denk dat ze eerst, dat is een hele bittere pil voor Griekenland, dat ze die, die, die beker eerst maar eens helemaal leeg moeten drinken. Um, want ik wil niet dat we het risico lopen dat de druk weer verdwijnt om, uh, en dat geldt niet alleen in Griekenland, maar meerdere Zuid-Europese landen, om daar gewoon die druk weg te halen van dat ze ver moeten bezuinigen. Dat moeten we hier ook. Um, dus daar helemaal. Ja, maar vindt u dat ze dat nog niet genoeg doen? Nu? Nou kijk, er, er liggen natuurlijk allemaal uh, plannen en programma's, en dat wordt iedere drie maanden in de gaten gehouden door het IMF. Um, maar ja, het zijn wel programma's die meerdere jaren uh, bestrijken, en ik uh, bedoel, ik zie er ook nog veel demonstraties uh, uh, op straat. Uh, dat geldt in Nederland natuurlijk ook als je gaat, uh, gaat bezuinigen, maar de Grieken zullen toch moeten leren dat ze geen keuze hebben dan uh, misschien de lonen wat te matigen, de belastingen gewoon eens een keer te gaan betalen, in plaats van alleen maar op te leggen. Um, uh, dat zijn allemaal maatregelen, die zullen ze toch moeten invoeren, en ik denk dat de rest van Europa eerst bewijzen. Wil hebben dat ze van goede wil zijn. Ja, want, want ik geloof Griekenland betaalt nu 15,5% aan rente. Schuldenlast 150% van het nationaal inkomen, dus drie keer zoveel. Uh, ja, uh, je kunt je afvragen: van... Uh, komen ze er ooit nog aan toe om hun schulden af te lossen? Ja, ik denk dat het een vraag is die we over een paar jaar moeten beantwoorden. Um, natuurlijk kun je daar twijfels over, uh, over hebben. Um, maar uh, ze kunnen wel beginnen met nu gewoon echt orde op zaken te stellen. Um, er ligt nu een plan om voor 50 miljard euro aan staatsbedrijven te verkopen. Ja, wat mij betreft zetten ze die gewoon vandaag in de etalage. Um, en wordt dat verkocht. Kijk, dat, de staatsschuld is 160 miljard euro. Dus dat zou alweer een mooi, uh, uh, mooie bijdrage ja. in de goede richting uh, zijn. Ja. Dat zijn maatregelen. Maar, en daar moeten de Grieken nu echt mee aan de slag. Ja, maar het land moet toch gewoon ook. Er moet er gewoon een soort van economische groei ontstaan, willen ze uiteindelijk uh, verder komen. En dat dat, dat, dat, zie je, dat is heel ver weg. Het gaat zelfs zo ver, uh, Duitse topeconom Hans Werner zien, die hebt u vast ook wel gelezen in Trouw Vandaag... Uh, die, die zegt, van als dit zo doorgaat, dan, dan steven ze daarover een burgeroorlog. Kijk, ik vind dat, ik vind dat grote woorden. Um, um, wat je ziet nu in Griekenland, is dat er demonstraties zijn... dat mensen uh, boos zijn op wat hun regering tien jaar lang heeft, uh, heeft gedaan... Um, maar uiteindelijk, uh, een land kan er alleen maar bovenop komen. Dat heb je ook in de jaren negentig in uh, Zuid-Amerika gezien. Als men gewoon de tering naar de nering uh, uh, zet. Ik denk, niet dat dat, uh, ik denk dat burgeroorlog een heel groot, uh, heel groot uh, woord is. Maar men zal wel uh, hele bittere maatregelen moeten nemen in, uh, ja. in Griekenland. En kijk, op termijn zal blijken of ze eruit komen. Natuurlijk moet een land ook economisch weer kunnen gaan groeien. En juist daarom is de betrokkenheid van het IMF zo goed. Want het IMF heeft dit kunstje al tientallen keren op aarde gedaan... in landen die in de problemen zaten. En altijd een heel strikt programma afgesproken... waarbij ze wel kijken dat een land ook zijn economie weer aan de gang uh, krijgt. Nou, dat hebben ze nu ook voor Griekenland uh, bedacht, zo'n programma. En dat, dat betekent toch ferme bezuinigingen. Dus ja, dan zeg ik tegen de Grieken, uh, gewoon gaan beginnen. Ja, maar goed, die zin zegt dus van... er kan bijna niet meer, meer bezuinigd worden. En als je dat doet, dan ja, komen groepen tegen elkaar op te staan. En uh, dat moeten we ook niet... Goed, hij heeft het dan over een burgoloog. Hij zegt nog iets anders. Uh, het zou beter zijn, zegt hij, dat Griekenland gewoon toch uit die eurozone stapt. Uh, want dan kan, kunnen ze de eigen munt devalueren. De, de, de drachma zal dan waarschijnlijk weer terugkeren. En uh, die kan dan zo concurrerend worden. Ja, daar is ook veel over uh, gespeculeerd. Maar um, uh, terecht zeggen economen ook daarover. dat moet je natuurlijk nooit doen als een land er zo slecht voor staat... en net 2 twee voor 12, twee voor terwijl je niet weet wat voor effecten dat heeft op, uh, op andere landen. Um, ik denk dat dat ook weer een bloedbad zou kunnen veroorzaken op de financiële markten. Meteen krijg je dan het gespeculeren over Ierland, over Portugal. Um, dat moeten we niet hebben. En daarnaast, voor de Grieken zelf is het denk ik ook een heel weinig aantrekkelijk scenario. Want die schuld die ze hebben, die blijft nog steeds staan. Die staat in euro's. Dus die wordt eigenlijk alleen maar een zwaardere uh, last... Um, Um, maar um, uh, ook, ook de risico's voor de Griekse banken zijn, uh, zijn heel groot... dat die, uh, dat die gelijk weer, uh, weer onderuit gaan. Dus ik denk niet dat het voor de Grieken zelf... ook een heel aantrekkelijk uh, scenario uh, is. Mm -hmm. Ik denk dat dat nou juist ook de kunst is... dat nu de Europese Centrale Bank, de, rege de, de regeringsleiders... de ministers van Financiën uh, gewoon ferm doorzetten... Griekenland de, uh, erbij houden, maar wel dwingen om... Uh, want dat leren we eigenlijk uit deze crisis... om gewoon een heel stevig uh, programma te hebben... om de overheidsfinanciën in de hand te houden. En ja. dat zou de winst kunnen zijn, want dat, dat geldt natuurlijk... Voor meerdere landen in Europa, dat het wel een tandje fermer uh, mag. Ja. Uh, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk om de waarheid, uh, of de wijsheid, vooral ook in pacht te hebben. Maar uh, zegt u nou, als we nu, als nu terugkijkend, had Griekenland er wel bijgemoet uiteindelijk bij die, bij die eurozone? Nou, volgens mij is iedereen het al een jaar over eens dat Griekenland uh, nooit had kunnen toetreden op basis van de echte cijfers. Uh, het is toch een beetje de formalisten en bedrog uh, geweest. Uh, jarenlang in het aanleveren van, uh, van de begrotingscijfers in, in Brussel. Dus volgens mij is daar iedereen het al over eens dat uh, dat eigenlijk nooit had mogen gebeuren. Dus het is ook niet alleen met de schuld van Griekenland. Ja, wel natuurlijk dat ze verkeerde cijfers voorleggen. Maar wij, Europa, de rest van Europa, hadden het beter moeten controleren. Ja, er zijn meerdere momenten geweest. Hè. We hebben bijvoorbeeld hele strikte spelregels voor de euro. En daar is de afgelopen tien jaar ook niet heel erg de hand aan gehouden. Hè. In 2002, 2003 waren eh, Frankrijk en Duitsland eerste landen die daarmee in de problemen kwamen. Dus zijn de spelregels wat versoepeld. Kijk, en dat moeten we hiervan leren. We moeten nooit meer laten marchanderen met spelregels... die we gewoon heel goed met z'n allen hebben afgesproken om een stabiele euro eh, te houden. En dat zou de winst kunnen zijn van deze crisis. Crisis, dat die spelregels, uh, dat daar de teugels worden aangetrokken. Ja, Europees president Herman van Rompuy... die heeft uh, tegen Vlaamse media gezegd... dat de Europese Unie praat met de Grieken over extra hulp. Uh, bijvoorbeeld ook een nieuwe lening noemt hij het. Uh, er is niet gesproken over vertrek van het land uit de eurozone... of een herstructurering van uh, de huidige schulden. Uh, volgende week vergaderen de euroministers van Financiën weer. Waarop gaat Nederland dan inzetten? Um, we hebben daar uh, twee weken geleden al een debat over gehad met, uh, met minister De Jager van Financiën. En hem ook meegegeven van, hou Griekenland gewoon vast aan het programma wat is afgesproken. Natuurlijk, nu wordt het, uh, nu wordt het moeilijk, hè, want nu moeten ze echt die maatregelen nemen. Uh, maar we hebben vorig jaar die stap uh, genomen en dan moet je hem ook afmaken. Ja, en u zegt dus, ik kan leven met een versoepeling van de termijn. Maar uh, zeker niet uh, met het uh, verhaal wat dus ook de ronde deed van uh, dat ze een deel van het geld mogen houden. Um, nee, dat, dat, dat is altijd de alleruiterste maatregel. En ik wil eerst de andere maatregelen zien. Ik wil eerst zien dat, de, dat ze niet alleen zeggen... we gaan staatsbedrijven verkopen, maar dat ze ook verkocht zijn. Ik wil eerst zien dat ze niet alleen zeggen... ja, we gaan bezuinigen, maar dat ook werkelijk... alle bezuinigingsplannen zijn doorgevoerd. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen bij u terug om die reacties door te nemen. Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD dus. Uh, de stelling die wij vandaag hebben bedacht, die luidt als volgt. Ik ga het nog even verversen, daar hebben we echt de laatste cijfers ook. Griekenland moet langer de tijd... Krijgen om zijn schulden af te lossen? Bent u daar daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Nu al door ruim duizend mensen gestemd. 47% is het eens. 53% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar... Oh, goedemiddag, Ik spreek met mevrouw Noordek uit Capelle aan de IJssel. Ik heb uh, familie in Athene wonen, dus ik hoor het uh, regelmatig uit de eerste hand. Op de eerste plaats, om een voorbeeld te geven hoe Griekenland in elkaar zit... mijn neef die had vier jaar geleden aids, die moest uh, naar Nederland teruggevoerd worden. Op de eerste plaats kwam hij in het ziekenhuis in Athene terecht. Elk medicijn wat hij kreeg, elk... Elke handeling die moest gebeuren met hen, daar moet, moet extra voor betaald worden. Leerkrachten die verdienen inderdaad in Athene 15 of uh, 1500 euro ongeveer per maand. Elke cijfer en elk examen wat uh, dus positief moet uitvallen, daar moet voor betaald worden. Dus het zwarte geld is daar enorm. AOW-mensen krijgen een bonus bij de kerst, een bonus bij het Pasen... En ik kan, zo, ik, ik kan eigenlijk een uur doorpraten. Ja, u, u zegt ik, eigenlijk het hele systeem moet daar ongeveer op, op de schop worden genomen. Meneer, ik, ik zal u vertellen, mijn, mijn zus die woont in een uh, appartementengebouw... wat vroeger dus een boerenhuis geweest is. Want haar schoonvader is daar in het begin van de vorige eeuw gaan wonen... en die heeft daar een stuk grond gekocht met een gooien, van paal naar paal. En zo ging dat vroeger. Dat huis is toen verkocht. Er is een flatgebouw uh, voor neergezet. De corruptie alleen al in het flatgebouw. Hmm. Meneer, u wil het echt niet weten. Griekenland is een verschrikkelijk echt compleet corrupt land. Ja. Er is veel miljard naartoe gegaan toen voor de metroaanleg. Even, even, terug alles... naar de, even terug naar onze stelling, want anders wordt het een heel lang verhaal. Ja, nee, maar dat, uh, dat, ja dat begrijp ik. Maar, maar, maar stelling... bent u daarmee eens of niet? Moeten zij tijd krijgen om die niet. schulden af te lossen? Nee. Ze, ze moeten Griekenland, en Griekenland hef, eh, is bezig... en neem, neem het van mij aan, en in mijn woorden zullen bewaarheid worden... die is bezig om dus een gedeelte van de aflossing niet te hoeven te betalen... en ze gaan de cijfers nooit, nooit nee. echt doorgeven. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, ik bekijk het anders. De bakermat, Griekenland dus, is de bakermat van onze cultuur. Ja. Het is van onschatbare waarde wat ze ons gegeven hebben... Daarvoor moet je ze niet in de steek laten. U vindt, daar, daar hebben ze nu nog wel steeds krediet voor? Ja, eigenlijk wel. Vind ik wel. Ja, dus, maar ze dus... moeten wel stijl gecontroleerd worden en geen gemarchandeer en gedoe betalen. Goed, dank u wel. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Met die van een kars uit Apeldoorn. Ik vind dus niet dat ze langer lange tijd moeten krijgen. Het grote verschil met bijvoorbeeld uh, Ierland is dat de bevolking van Griekenland absoluut niet erachter stond dat er erg bezuinigd moest worden. En uh, natuurlijk is het waar dat wij te weinig gecontroleerd hebben als uh, leden van, uh, van Europa. Maar uh, Griekenland, dat heeft deze uh, mevrouw hiervoor ook gezegd... is een land met een totaal andere manier van omgaan met geld. En ik denk dat ze inderdaad nooit hadden moeten toetreden. Als je nu gaat versoepelen, dan gaan de volgende landen dat ook vragen. En dan heeft Griekenland geen enkele reden om nog harder te bezuinigen dan ze nu al moesten. Nou. Ik denk dat je nu keihard moet zijn. Duidelijk. Dank u wel. Standpunt.nl. Goedemiddag. Goedemiddag Boeserenkhuizen. Nou, laat ze maar langer doen over dat afbetalen van die schulden, want ik ben dat ze die schulden sowieso nooit terug kunnen betalen. En met Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland, België en nog een paar andere landen die hier aan zitten te komen, worden we zoet gehouden met een met een in eigen doos. Dit gaat kortom resulteren in Schotsnedering, afstempelen obligaties. De, uh, met name de Europese banken gaan weer voor 200-300 miljard schip in, waar de overheden weer geld van de belastingbetaler tegen aan moeten dolderen. Wat weer gaat resulteren in nog meer vier cementen. Kortom, er gaan Londen gewoon failliet. Ja, maar wat moet er dan gebeuren, vindt u? Uh, Griekenland eruit gooien? Griekenland eruit gooien, dat is helemaal gezien. We hadden nooit zo'n grote EU moeten hebben. Oh. Alleen ja. Nu het te laat is, beginnen mensen te protesteren en te, en, en, en te mopperen. Mm. En het volk wordt een rat voor de ogen gedraaid, alsof die crisis voorbij is. De crisis is niet voorbij. Nee. Men heeft geprobeerd de crisis, ik zal het heel kort proberen te houden. Men heeft geprobeerd die crisis van 2008-2009 op te lossen door de geldpers aan te zetten. Geld in die economie te plempen, met name in Amerika, maar ook in Europa en de rest van het Westen. En dat helpt niet. Nee. We hadden door de zure appel heen moeten bijten. We hadden die crisis zelf wel eens heen moeten laten komen. Waar de banken de 4 moeten laten gaan. Door de zaak te redden, met gemaakt geld, nee. hebben we de zaak alleen maar nee. erger gemaakt. Nee. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag spreek ik hier met Denk bij uit een zon Spanje? Kijk aan. Ja. Ik, eh, ik ben tegen het standpunt. En ik vind het gewoon op een gegeven moment dat eh, in eerste instantie... die ministers die toen de tijd de handtekeningen gezet hebben... Die zouden we maar eens een keer voor het gerecht moeten slepen... in plaats van naar Geert Wilders. Maar aan de andere kant vind ik ook op een gegeven moment... als rapido uit die toestanden moeten... en terug moeten naar de ouderwetse EEG. Een economische gemeenschap die gezond kan zijn met elkaar die zelf bepaalt hoe het in zijn en haar land moet Maar, maar ook het aantal landen van de EEG van toen? Wilt u, wilt u niet ook gewoon weer terug. En, en, en als ik dan een sterk land bent, dan mag hij meedoen. En wat, wat, wat importeren wij uit boerderijen? Wat importeren wij allemaal uit die landen? Een en ander criminaliteit. Ja. Trouwens, dus in Spanje, uh, waar u zit, gaat het toch ook niet helemaal goed? Nou, het is zo op een gegeven moment dat de, de staat zelf, die staat er wel goed voor, maar het probleem is op een gegeven moment dat de banken er niet goed voor staan. Ja. En daar, euh, daarnaast op een gegeven moment, en het blijkt ook gewoon, eh, sta je er niet bij stil, de uitkeringen, ja, de mensen die gaan hier op een gegeven moment vanuit de werk de WW in, maar zodra die WW afgelopen is, is het afgelopen. Ze kennen niet naar de sociale dienst, er wordt geen gulden betaald, er zijn nu mensen die leven hier op de zak van de vader en moeder die ja. dus op een gegeven moment de pensioen beuren. Ja, ja duidelijk. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goeiemiddag met Ronald uit Rotterdam. Hallo. Uh, ja, ik ben het een van de stelling, want ik denk dat we een Europese gemeenschap hebben... niet alleen bestaande uit uh, sterke landen, ook uit arme landen... die dus uh, als ze in crisis verkeren gesteund moeten worden... en die idiote standpunten zoals die VVD, uh, PVV dat iedere keer aanneemt... eigen volk of, of eigen land eerst en stoppen met betalingen... als dat, de hand, uh, als dat van uh, allerlei handen het idee gaat worden... dan kunnen we net zo goed de uh, Europese Unie meteen opheffen. Want uh, dit is uh, wat er altijd in crisis is gebeurd. Wij, wij, wij gaan altijd over naar eigen land, uh, eigen volk eerst. En dat moeten we nou eens een keer in Europa zo snel mogelijk dat we gaan afleren. Solidariteit en opkomen voor andere zwakkere randen, daar moet uh, Europa hoog uh, in staan. Goed zo. Dus we moeten gewoon iets meer tijd krijgen. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo. Mag ik het zeggen? Ja. Nou, daar moeten we mee ophouden eindelijk. Het Europese organisatie, en ze gaan ons gewoon of zulke gekke dingen allemaal aandoen. Dat is een hele grote criminele organisatie wat ze doen. Ik word, laat elke land zijn eigen problemen oplossen. Ik bedoel, wij burgers in Nederland en andere Europese landen... moeten bezuinigen, niks uitgeven, niks. niks En gaan andere landen miljarden. En onze ja. leiders, zoals meneer De en de heer Rutte... worden niet eens uitgenodigd voor zijn gesprek. Ja. Waar hebben we het ook over? Ja. U zegt van uh, de duimschroeven aandraaien. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. laat elke land zijn eigen problemen oplossen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? hallo, zeg hem maar hallo. Uh, u spreekt met Tollen naar Eindhoven. Ik ben het natuurlijk eens met de stelling. Geef ze meer tijd. We hebben geen keus. Uh, de consequenties uh, uh, zijn te ver. Uh, het andere probleem is natuurlijk. Uh, uh, leert de politiek hiervan? Uh, de Europese Unie is te snel gegroeid met te veel landen... die qua cultuur, qua sociaal beleid, qua financiële omstandigheden... qua uh, ook financiële cultuur... een van uw mensen heeft het al gezegd over uh, de corruptie... Uh, het zwarte circuit in Griekenland. Wat heeft de politiek hier geleerd? Uh, en wat kunnen we in de toekomst nog verwachten... met nee. een aantal andere landen die eraan zitten ja. te komen? Ja. Uh, ik heb het over Bulgarije, Roemenië... Kroatië... Uh, uh, enzovoort, enzovoort. Ja, ja. Ik ga dat uh, voorleggen aan Mark Harbers. Dank da dat u hebt gebeld. En dat zeggen we tegen iedereen natuurlijk. Uh, want uh, Tweede Kamerlid voor de VVD, Mark Harbers, heeft meegeluisterd... naar de reacties van de luisteraars. Nou, laten we gelijk maar bij dat laatste punt beginnen, uh, meneer Harbers. Wat heeft de politiek ervan geleerd? Want op de nominatie nu, Roemenië, Bulgarije, Kroatië... die EU wordt maar groter en groter. Ja, nou, Roemenië en Bulgarije zijn, uh, zijn al uh, lid van de Europese Unie. Ze zitten nog niet in de euro. Wat we als politiek hiervan leren is... Uh, wees heel streng als landen zeggen dat ze klaar zijn voor de euro... om te checken of dat ook echt zo, uh, uh, zo is. Um, kijk, en, en, en wat we er vooral van leren is... we hebben hele goede spelregels voor de euro. Daar is de afgelopen tien jaar door een aantal landen wel eens de hand mee uh, gelicht. Dat mag nooit meer gebeuren. En daar zet Nederland zich ook heel hard voor in. Dus landen moeten gewoon voldoen aan die spelregel... dat ze maar maximaal drie procent de hebben... Schuld niet groter is dan 60%. U, u heeft zelf ook al gezegd van er zijn ook, want u zei er straks ook van, er zijn nog landen die, die zich dat ook wel eens mogen aantrekken, maar ook hele grote landen. Ik noem bijvoorbeeld Frankrijk heeft daar toch ook een tijdje mee uh, lopen. Ja, Frankrijk schoemelen. heeft daar uh, uh, mee gesjoemeld, of althans heeft, heeft gezegd zich daar niet zo strikt aan te houden. Dat is uh, acht jaar geleden. Ik, weet ook wel, ik denk dat de Fransen en de Duitsers spijt als haar op hun hoofd hebben... Uh, als, als ze eenmaal hadden geweten waar dit uh, toe, uh, toe had geleid. Maar juist daarom is het van belang dat er in Europa nu die afspraken worden gemaakt... dat daar nooit meer de hand mee gelicht uh, kan worden. Want dan heb je ook een heel hard drukmiddel. Um, uh, de eerste inbelstum uit Capelle aan de IJssel... die zei van ja, dat systeem dat moet helemaal op de schop in Griekenland. Nou, dat is natuurlijk ook zo. De moedbelasting geïnd worden, die zwarte economie, dat moet er, eruit. Dat zou overigens ook het voordeel zijn als je de looptijd verlengt. Dan blijft het IMF ook nog een paar jaar langer uh, meekijken... Um, en dan uh, weet je in ieder geval dat, uh, dat ze er niet uh, onderuit uh, kunnen. Kijk, en dat is eigenlijk de les die we als politiek daarvan moeten leren. Gewoon uh, zachte heelmeesters uh, maken stinkende mm -hmm. wonden. Dus we zullen nu wat hardere maatregelen moeten, moeten hebben. En overigens ook Ere Wie Ere Toekomt. Ierland, die doet dat uh, beter. Dat zei ook een van de, van de bellers. Ja, nog even over die 5 miljard he, die we er nu in hebben zitten als Nederland. Uh, jan Kees zei daar toen over, toen die beslissing werd genomen... van nou, wij als belastingbetalers zullen daar niks van merken. Um... Is dat nog steeds zo? Kijk, als alles volgens het boekje verloopt... dan merken de belastingbetalers dan niets van... ik denk dat die het met iets meer voorzichtigheid had mogen uh, brengen. Um, uh, want er zijn wel risico's aan verbonden. Kijk, als er geen risico's aan verbonden zijn... dan heb je geen noodfonds uh, nodig, want dan willen banken ook wel, uh, wel lenen. Um, om die risico's uit te sluiten zullen we gewoon als, als landen... als Nederland, Duitsland, maar ook Finland, Scandinavische landen... gewoon goed de druk erop moeten houden bij, uh, bij Griekenland, bij Portugal... dat ze nu echt hun economie gaan hervormen. Um, kijk, en dat is ook voor de lange termijn winst. Als die economieën echt hervormd worden, hè, een beetje meer gelijken op, op de, de competitiviteit, de concurrentiekracht die we hier hebben, euh, dan is het winst voor, uh, voor heel Europa. En dan kunnen we in de toekomst uh, ook via de export daar weer, uh, weer aan verdienen. Uh, maar dat wordt wel een zaak van lange adem en daar zullen we de, dit hele decennium nog wel uh, mm. bovenop moeten zitten. Dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ik kijk nog even naar de laatste cijfers op onze site. Griekenland moet langer de tijd krijgen om zijn schulden af te lossen. 46% is het eens, 54% is het oneens. En er is door ruim 1100 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Elsbeth is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Inderdaad, ja. Wist jij dat je boven de 45 al een oudere werknemer bent... en dat het dan extra moeilijk is om aan een nieuwe baan te komen... Nee, ik reken altijd in uh, gevoelsleven. Ja, 20, ja, ik ook. Maar goed, we zouden een probleem hebben als we een andere baan zouden willen zoeken. Tempo Team die gaat het onder de aandacht proberen te brengen en daar wat aan proberen te veranderen. Dat is lastig, is al eerder geprobeerd. Dit winter is een polle, las een nieuw boek van een Colombiaanse journalist over uh, onze eigen terroriste Tanja Nijmeijer. Is nogal kritisch over dat boek. En we gaan ook nog praten over bezuinigingen op defensie. Zometeen na tweeën, dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.